Het lijkt er volgens hen op dat regeringstroepen traangas hebben gebruikt... om vervolgens de rebellen te beschuldigen van een chemische aanval. Als vergelding voerde Rusland luchtaanvallen uit op rebellen in Idlib. De marslander InSight heeft per ongeluk het geluid opgenomen... van de wind op de rode planeet. Het is voor het eerst dat mensen kunnen horen hoe het op Mars klinkt. De NASA ontdekte dat de gevoelige seismometer van de zon... de trillingen oppikte, waardoor de wind tegen de zonnepanelen aanblaast... en het hele apparaat beweegt... Die informatie kon op aarde worden omgezet naar een lage bron... het geluid van de wind op mars. In het Brabantse dorp Katwijk is het gisteravond rustig gebleven. Een uitnodiging van een meisje voor een feest... was onbedoeld rondgegaan op sociale media... waardoor werd gevreesd voor rellen, zoals zes jaar geleden in Haaren. Bij controles rond Katwijk werden gisteravond vier mensen aangehouden. Eerder op de dag werden al twee mensen opgepakt... wegens opruiing op sociale media.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 Met men nu. nu. Toebak leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. Bij ZFN. Ah! Oh. It's honest. I'm taking those boxes. I'm making up like speedy gold. Ja, maar wakker, joh. Ja, ze zitten er wel in, op de kerstplaatjes. Ik zoek ze wel even uit. Oh, een beetje een alternatief kerstplaatje. thing thing. Like ja, hey, me sonny. Ja, dat is helemaal geen punt. Eh, als jij, zeg maar, neergeslagen wilt worden, waarom ook niet? Hier, pak aan. Goed, het is een tweede geld het radioprogramma. En hier in het ja. geleden... Wat gebeurt er door de jaren heen? Wat gebeurt er door de jaren heen? Wij hebben weer een uh, aardige verzameling uh, bij elkaar. Het is 1980, het is tien voor elf s'avonds en John Lennon wordt vermoord. De ex-Beatle John Lennon is dood. Zijn vrouw Yoko Ono was erbij toen hij in New York vermoord werd. Ja, heftig. Mark Chapman was een echte fanatieke fan van John Lennon. Ontmoet hem smiddags al om vijf uur. En toen had hij een handtekening op zijn hoes gezet. Je uh... nou, moet er al even luisteren. Hij legt het zelf heel goed uit. Hij schreef zijn naam John Lennon en dan underneath dat 1980. En hij looked at me, is dat all? Do you want anything else? Subconsciously that he was looking into the eyes of the person that was going to kill him. I don't have a camera on me. Wat could ik hem geven? Hij was geobsedeerd door een bepaald soort boek en in het boek uh, ja, werden allerlei rare dingen gedaan. En onder andere had hij het gevoel dat hij iets daarmee moest. Hij stond daar voor John Lennon. en John Lennon keek hem zo met zijn eigenwijze blik aan. Je kan er iets voorstellen als John Lennon je aankijkt. Die zegt van: uh, wil je iets anders nog? En Mark Chapman was geobsedeerd door geweld, had meer dingen gedaan. Ja. En die dacht van: uh, ja, wat kan ik hem eigenlijk bieden? Hij vindt zichzelf ook groter dan Christus. Moet ik hem misschien vermoorden? Nou. Hij heeft daar urenlang nog staan wachten en uh, s'avonds, uh, om tien voor elf, kwam uh, John Lennon terug. John kwam uit, hij looked at me, en ik denk dat hij recognized... ...hier is de vrouw die ik het album earlier. eerder took gegeven. Ik heb vijf stappen naar de straat gegeven... ...gegeven, mevrouw, mijn charterarm 38... ...en vijf shotten in zijn back. Ongelooflijk. Ja, en deze man werd geïnterviewd door Larry King toen uh, via een live verbinding. En dat is ook een tijdje geleden hoor. En hij zit nog steeds vast, deze Mark Chapman, een beetje uh, geestelijk redelijk in de war. En uh, sinds 2000 uh, kan hij vrijkomen. Elke twee jaar vraagt hij dat aan. Maar het wordt elke keer geweigerd door een commissie. En Paul McCartney heeft de beste hekel aan deze man. Hij heeft ooit een gedicht gemaakt over deze uh, Mark Chapman. En dat heet Jerk of all Jerks. Niet echt een heel positief stukje, maar dan kan je wel iets me voorstellen volgens mij. Ja. En uh, ja, de vraag is: alles wat? Ja, John Lennon, wat voor muziek was dat ook alweer? Want die kerstplaatjes, ja, die kennen we wel, maar hij had leukere plaatjes dan dit: you better get together. Instant Karma bijvoorbeeld. You Lekker een beetje opstandig, of wel hard. In the of? Mooi scherp randje aan de stem. In the face of Het mooiste plaatje is misschien wel dit: Cold Turkey. Die beschrijft dus wat hij voelde toen hij ging afkikken. En Colt Turkey is gewoon afkikken en één keer stoppen. En dat laatste gedeelte van die plaat, dat is echt, dat spreekt tot de verbeelding. De pijn die je meemaakt. En dat gaat een tijdje door zo. Maar goed, Mark Chapman dus legde John Lennon om in 1980. Een bizarre gebeurtenis. Een ex-fan dat je denkt, hoe het gebeurt zoiets? Goed, ja. dat gebeurde in 1980. We hebben nog meer geschiedenis. Ja, ja wel. In, in, in 1976 kwam die album Hotel California uit van de Eagles. Ach nee. Nou, dat is toch ook wel een uh, life-changing moment. Staat hij zeg maar, op nummer 1 of uh, valt het mee dit keer in de toepje? In de ja. Nou, het ja. maakt ook niet uit. Laat, even een stuk fragmentje dan maar even een... Uh, ja. Myself, Leuk hoor. Hotel Californië en op Radio 2 geloof ik. Normaal ga ik daar geen reclame van maken. Maar goed, mocht je echt helemaal in dit soort muziek zitten, moet je daar naartoe gaan. Want daar komen al die oude mukplaten weer voorbij. En de top 10 zit redelijk vast geloof ik. Nou, de top 3 zit ieder gewoon redelijk vast. Af en toe komt er weer een nieuw plaatje in. Maar nou, goed. Ik heb ooit op een nieuwjaarsfeest uh, uh, gestaan. En dan gingen ze vlak voor 12 uur gingen ze de top 3 draaien. Nou, daar ben je niet echt blij van gewoon. Dat kan ik je vertellen. Maar ja, vertellen. Vooral die avonden ook. Dat ik denk van, oh, man. houd eens op met die plaat. Houd eens op met die plaat, ja precies. Of er zijn mensen die uh, echt, uh, misschien uh, iets maken via Facebook. Jongens, stemmen allemaal op de avonden. Als ze nou allemaal dat doen op een andere plaat. Ja? Lekkere suffen. Van uh, Rob de Nijs of zo. Dan komt die misschien op nummer 1. Ja, nou, in ieder geval iets veranderd. We kunnen zo stemmen al, denk ik. Hè? Bij wet werd in 1965 prins Klaus uh, van Amsberg... werd Nederland, Nederlander, hè, werd ja. geneutraliseerd tot Nederlander. Hij heet eigenlijk Klaus uh, Georg William Otto Frederik Gerg van Amsberg. Dat is zijn volledige naam. En uh, hij kwam van een uh, laagadelijke Duitse familie. En zijn vader was uh, een soort avonturier. Hij uh, is ooit planter geweest in Afrika. Dat mislukte een beetje. En uiteindelijk ging hij in het Duitsland. En nou goed, is uh, daar dus uh, Klaus een uh, afstammeling van. Oh, en in, in, of in 1962, op oudejaarsavond, ontmoette hij Bea. Bij vrienden in de Bed Dringburg. Driebrug. Ja goed, maakt niet uit. En anderhalf jaar later gingen ze in de huwelijk. En er zijn natuurlijk ook foto's van de eerste keer dat ze gespot werd in de tuin van Palais Soesdijk. Ja. heb je die wel eens gezien? Dat was heel verliefd, hè? Ja, dat was heel verliefd. John Roy heeft toen uh, die foto's gemaakt. En uh, toen gingen ze ook op zoek naar de fotograaf. En die zien ze ook heen en weer lopen zo van... Hé, hey, hé, hey, dit is de fotograaf. Snel, weg! Dat is leuk. Dat was in leuk. 1965. Oh, ja. oh. In 1941 nou, dus er waren er diverse dingen met de oorlog. Want uh, uh, Japan... Uh, werd de oorlog verklaard door het Congres van de Verenigde Staten... en Nederland verklaarde Japan de oorlog... nadat uh, Japan, Britse en Amerikaanse gebieden aanviel. En daarnaast, en dat is wel uh, ook uh, life-changing voor heel, heel veel mensen geweest... in de concentratiekamp Gelmno bij Lutz... gebruikt Duitsland voor het eerst op vrachtwagens gemonteerde gaskamers... Okay. om de te vermoorden. Dus uh, toen werd het getest in 1941. Maar ja, uiteindelijk zijn er zo ontzettend veel... Uh, uh, Joden uiteindelijk uh, vermoord. En ja. Ook, ook niet-Joden trouwens hoor. Ja. Maar uh, dat is echt verschrikkelijk. Dus, ja. Uh, ja. Een ander uh, mooi moment is dat Inge de Bruin... jawel, wint 50 meter vlinderslag... in de, uh, nieuw, uh, in de uh, Europese recordtijd zet ze neer. Hij is 27,52 seconden... Met de EK-korte baan uh, bij uh, gelze Kriegen... En, uh, ja, nou ja, Inge de Bruin. Ik, sorry, ik, weet, ik ken haar natuurlijk alleen nog maar uit deze serie. Ondertussen is Richard onderweg naar het aardse paradijs. Voor een ontmoeting met de vrouw waarvoor hij helemaal naar de andere kant van de wereld is gevlogen. Ja, nou, die vrouw ken ik wel. Adam zoekt Eva. Inge de Bruin was daarin te zien natuurlijk. Oh, mo Even een, mooi, sorry. Natuurlijk, he? He? Even een momentje. Hoi. Hallo. Oh, oh, zijn we dan? Ja. No. Nou, welkom op mijn eiland. Ja, nou goed, daar kwam niks uit natuurlijk. Inge de Bruin was op dat eiland. Ik vond het wel heel stoer, gewoon spiernaak stond ze daar. Gewoon met al die camera's op me gericht. Ja, wat wil je met zo'n prachtig figuur. Ja, maar goed, dan moet je zelf dat ook nog overtuigd zijn. Ja. Ja. Inge de Bruin heeft uiteindelijk dus de nieuwe wereldrecord hier gezet... op de vlinderslag. Ja, en die is hartstikke moeilijk. Ja, zeker Ik alleen beter. maar zee meer minnen. Ja. Maar uh, 400 voor Christus. Uh, de Boeddha Siddhartha Gautama bereikt de verlichting onder de bodyboom. En die bodhi, dat is eigenlijk een uh, westers begrip... waarmee allerlei uh, boeddhistische begrippen vertaald worden. Maar hij, bereik, hij heeft dus zoveel maanden onder die boom gezeten... en hij was de ene verlicht. Oh <laughs> het, mijn het god! Blijft, het blijft een bijzonder het is echt. Ik snap niet dat mensen ook boeddha-beeld in huis neerzetten... want de helft van de tijd weet niet eens waar ze over gaat. Gewoon. Vaak zijn het monniken, hè? Het is niet de ja. boeddha zelf. Nee. nee ik denk het. Maar is. ik vond het wel leuk, 400 een, jaar geleden. Dus uh, dan hebben we het even over uh, 2400... 16 jaar geleden... Ah, uh, 19... 8, 18... 2408 jaar geleden... de eerste verlichting is bereikt. Nou goed, 31 <laughs> jaar geleden... Uh, ja, uh, handtekening van, uh, van het uh, in, uh, INF-verdrag in Washington, Amerikaanse president Ronald Reagan en Gorbachev... zetten een handtekening onder het in-verdrag. En wat is het in-verdrag? Ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit. Maar goed, het heeft te maken met dat de raketten, kruisraketten... Eh, nucleaire wapens, dat die worden afgebouwd... en moesten dan vanaf 1987 tot 1991 worden afgebouwd... tot, nou ja, bijna nul, zeg maar. Dat mocht ook bij elkaar geïnspecteerd worden... En uh, dat uiteindelijk uh, was een goede uh, stap. Want Roland Rekent was al flink bezig met het uh, wapenraket. Hè? Of dat, uh, um, dat, um, dat vangnet boven de aarde. Ja? Nummer, het, het, het, het wapenschild ja? had hij bijna gerealiseerd natuurlijk. Hij was eigenlijk gewoon heel boos op Rusland. En Gorbachev wist hem eigenlijk te breken. En uiteindelijk gingen ze met z'n uh, tweeën praten. En kwam dus een verdrag uit voort. Waardoor zeg maar het IJzeren Muur steeds ja, af, meer afbrokkelde. En nog okay. steeds meer toenadering tot elkaar zochten. En dat is uh, wel mooi geweest eigenlijk. Ja. Ja, Kobertschoff is eigenlijk nog steeds actief. Hè. Je zou denken, wat is er van die man terechtgekomen? Sommigen zeggen dat hij een heel klein loontje heeft gekregen... maar nog steeds is hij bij heel veel dingen betrokken. Hij is nu momenteel 87. En in 2012 uh, kwam hij nog uh, bij allerlei lezingen opdagen. Dus, uh... Ik vond het, ik moet zeggen, wel een, uh, een innemende man. Een sympathieke vent. Ja, want ja. Uh, vergeleken bij andere Russen... Uh, die, die, hadden echt, uh, die hebben iets uh, heel erg afstandelijks. en heel erg ego, enorme ego. Ja. En ik had het idee dat hij meer was voor de well-being die... of the world. Ja, goed. Ja, in, in binnenland, in Rusland zelf, werd hij niet op handen gedragen. Was in Europa was hij erg geliefd. Ja. Hij maakte ja, toenadering tot Europa. En, uh, in Rusland dachten ze: well, Jeetje, je gooit echt Russische uh, dingen te grabbel gewoon allemaal. Weet ja. je wat, waar gaat onze cultuur naartoe? Na na hij had ook die leus. He, is Korea, economische in in intensivering, glasnos. En perestroika, dat betekent openheid en hervorming. Ja. Perestroika. Klinkt wel mooi, hè? Later ja. heeft Boris Jalsin het overgenomen. Die heeft op die tank gestaan, geloof ik, hè? Nou, goed. Ja. Uh, soms ook wel een beetje moeilijker met hier. Maar ook wel weer een beetje interessant als je de tijd ervoor neemt. Goed, ja. zover de geschiedenis. Ja, zeker. Straks de verjaardag. En ja, eerst maar al een lekker vrolijk plaatje hier bij Toepakle heeft het Het is kwart over negen. De Elwins, stuck in the middle. Een andere plaat. Dat is echt uh, van heel lang geleden alweer. Goed, we zitten midden in de verjaardag hier. Ja. Yeah. Die moet ik even uitgooien. Die is echt heel oud, zeg. Goed, wie is ook, dat is onze koning. Oh. Oh. Die dan zingt met alle mensen die dan ook jarig zijn op zijn verjaardag. Weet je? Gaan ze met elkaar zingen. Oh, ja, zij zijn allemaal jarig dezelfde dag. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik weet niet hoe lang dat geleden is. werd die 50, -50 of zo, geloof ik. Nou, ja, goed, is de, hij... wie is de jarig? We kijken er even naar. Ja, weet je wie vandaag 476 wordt? Nee. <laughs> Mary, de queen of Scotland. Maar ze, ze is in 1542 geboren. Ze heeft een zwaar leven gehad. Een haar leven. Ja. De laatste 19 jaar heeft ze vastgezeten... en uiteindelijk is ze nog onthoofd, weet je wel. Dus, uh, oh. Maar ja, ja, nou ja dat, was, dat is leven. Queen nou. Mary. Ja, Sammy uh. Davis Jr. zal vandaag jaren zijn geweest. Ja. Hij is alweer overleden, uh, ergens in 1990, geloof ik. Uh, uh, uh, hij ja. is maar 65 geworden, hè? Hij is bij 65 geworden, ja. Een, een druk leven. Hij is wel heel op jonge leeftijd. Zijn uh, vader en moeder scheiden dat hij drie was. Dus hij ging samen met zijn vader op pad en wil... <laughs> Uh, Wil zijn oom. En uh, toen uiteindelijk hebben ze de Wil Marston Trio geformeerd. Hij kon heel goed dansen op jonge het al. En uiteindelijk uh, hadden ze heel veel te maken met heel veel racisme... in de jaren, nou ja, 30. zeg maar. En zijn vader zei altijd van, ja, dat is gewoon een grapje. Ze zei gewoon een beetje jaloers laat ze allemaal maar. Uiteindelijk ging het leger in. hij dacht van... what the fuck, ze zijn... Echt discriminerende, al die uh, whiteys. En uiteindelijk, uh, ja, hij voelde zich een beetje bedrogen door zijn oom en door zijn vader. Zo van, wat? Ze hebben hem altijd een beetje. Zou het beter hard kunnen maken? Zou ja, het beter gewoon kunnen eerlijk kunnen zijn? Maar goed, ja. dat heeft hij snel geleerd. En uiteindelijk uh, heeft hij een ongeluk gehad. En heeft hij, zeg maar, iets van een jaar lang, heeft hij een ooglapje gehad. En uiteindelijk een glazen oog. En daarna heeft hij zijn leven gewoon weer opgepakt. Hij heeft heel veel muziek gemaakt, heel veel shows met gemaakt. Met een blanke vrouw getrouwd, hè? Ja, ook met een blanke vrouw. Dat was ze heel erg. Dat was echt niet, uh, was niet ja. zo prettig eigenlijk. Dat was yes. niet van, van gecharmeerd. Uiteindelijk kwam hij natuurlijk als onderdeel bij de Red Pack. Hij kwam met Frank Sinatra, Dean Martin, Joe Bishop en Peter Lawford. En ja, in Las Vegas traden ze dan heel erg op. Dat was echt heel, ja, noem je dat... Uh, ja, grappig, maar ook wel racistisch. Maar op een of andere manier. Zij hadden het eigenlijk allemaal geaccepteerd dat hij gewoon zwart was. En zij gingen er op een hele aparte manier mee om. Maar de rest van Amerika ja. was daar gewoon nog niet klaar mee. Of nu niet klaar voor eigenlijk. Die was er klaar mee en die was niet klaar voor. Nee, precies. Nou goed, nee. een van die platen van, uh, van deze Sammy David Jr. Yeah. Ja, ik had te denken team. om deze over uw landenkeuze te doen. Oh, dat is wel een, leuke is idee, een leuk idee misschien. Een van de trieste platen die eigenlijk over zijn eigen leven ging, was dit. That was Mr. En daar dansen je ook in, hè? Ja, een heel strak pakje aan. En eigenlijk ging het een beetje over hem. Want hij was een danser die eigenlijk een beetje op lager wal was geraakt. Ja. dranks, drugs, heel veel vrouwen. En uiteindelijk, ja, dat ging fout. En uiteindelijk kreeg hij keelkanker. En ging hij op 65-jarige leeftijd van ons heen. Ja, deze Sammy davis Jr. Geweldige stem, ook als ik het weer hoor. Het klinkt heel mooi, dit. Goed, wat voor uh, ja, verjaardag die hebben we nog dat meer? Ook, ja, ja, er is Frank van Schaik, maar hij is wel overleden. Hij is van 1907... Hij is dus uh, 83 geworden, dus een goede leeftijd. Ja. Dan denk je: wie is dat dan? Ja. Maar hij is dus gewoon de schrijver van uh, van Ketelbinky. Dus een hey. heel bekende Smart Lab. Yeah. En uh, daarnaast had hij dus ook dat lied Droomland. Dat was ook van hem: Droomland. Ik dacht dat dat niet zo oud was, dat plaatje. Maar nee, dat is echt 1950. 1950. 19, dat, uh, dat is eigenlijk een uh, vertaling van uh, the oh. Beautiful Isle of Somewhere. Amerika's lied uit 1897. Nog veel nog. ouder. Dus de Nederlandse nou, vertaling uh, die is ook gemaakt door iemand. En hij is er dus mee uh, doorgegaan. Oké. Okay. Willie Derby, Willie uh, Alberti heeft gedaan, Heintje en alles. En uh, ja. ja. Leuk. Toch? Ja. Geinig. Echt een hele oude geschiedenis, over oude geschiedenis gesproken. Oké, deze plaat nog: Patty Page. Leefde van 1927 tot 2013. Ja, die heb ik ook. 85. Heeft 100 miljoen platen verkocht. Ja. 50 albums. En uh, ja, goed. Uh, zij begon, kwam uit een heel arm gezin. Uiteindelijk ging ze muziek maken. Ze is eerst achtergrondzangeres En uiteindelijk werd zij zangeres. Haar, stemmen werd, oh, haar stem werd verdubbeld. En toen kwam ze echt heel goed binnen. En dit is waar haar eerste single. En later heeft ze nog een andere plaat gehad. En dat was uh, Dit Mockingbird. Bird. Echt oude tijd dit, hè? Dit is gewoon echt jaren 40, jaren, ja. jaren 50 gewoon, echt. Nou, maar, ik ken haar vooral ja? van de, de Doggy in the Window. Oh! How oh. much is that doggy in the window? Allemaal een beetje dezelfde stijl. Ja, ja. Erg grappig Leuk, deze. Hè? Patty Page en tot en met ja. 2008 maakte ze, uh, ging ze nog wel uh, mee met orkesten. Op tournee. Ja. ja, ze was erg goed. Ja. Weet je, vandaag ook jaar is... Uh, nou, hij is helaas al overleden, uh, negen jaar geleden. David oh, Carradine. Was hij niet gevonden in een uh, kledingkast? Oh, dat weet ik niet. Jawel, was hij. Maar hij, uh, hij is uh, een Amerikaanse acteur, ex-marinier. En hij was dus uh, heel bekend geworden met de film over Kung Fu. Ja, mooi. En hij heeft daarnaast heeft dus ook gespeeld in North and South. Ja, klopt. Hij ja. speelt de bad guy. Echt ja. een nare vent gewoon. Ja, Net ja, als ja. Kill Bill speelt hij ook een hele nare man. Ja, goed. Ja, dat kung is Fu. Wel cool. De slechte rollen zijn het leukst om te spelen. Ja, Kung Fu. Echt. Dat heb ik zo vaak zitten kijken. En er was wel een hele mooie theorie. Dat uiteindelijk uh, iedere ieder persoon moet eigenlijk in het leven... tien goede daden doen. Ja. En uh, als je als dat hij zou doen... heb je al gedaan? Uh, Volgens mij geen één nog. Ja, dat. Ja. Nee. Ja, het moet wel een beetje van niveau zijn ook, hè, vind ik. Dat is niet met mij. De grootste meestslepende. een ja, grote meeslepend. Oh, ja, ja, maar is maar het de... volgens mij. Je kan, oh, je kan beter dan 100 kleine goede daadjes. Zoeken. Ja, dat is waar. Maar goed, Zorg wie, die mensen in jouw omgeving. Ja, maar daar wil ik ook. Blijf zeg, worden zeg maar, van uh, je. Uh, daar wil ik uh, protocol voor zien. Wat is dan een goede daad? Dat ik het even duidelijk weet. Kim Beast, je wordt vandaag ook jarig Je wordt 65. Ze mag stoppen. Ja. Het hoeft niet hoor. Mag doorgaan. Ze is ooit begonnen als, uh, ja, als een soort model. Ze verdiende echt wel iets van 1000 dollar per dag. Met modellenwerk aan later uh, ging ze zeggen bij Charlie Angels. In uh, die serie ging ze in uh, midden jaren 70, ging ze, uh, noem je het uh, rollen spelen. Natal en Bond girl is geweest bij Never Say Never, James Bond. En Nine and a Half Weeks, nadien allemaal films waar ze in gespeeld heeft. Kim Bezertje, ach... Oh mooie dame om te zien. En nog steeds wat denk ik, al is die 65 geworden. Vandaag ook jarig Jim Morrison van The Doors. Oh, die heb ik gemist. Die heb je gemist. Nou, even een vrachtbeentje natuurlijk, hè. is live trouwens ook nog, hè. Wat? Dat mocht er niet gezongen worden, Ja, het was natuurlijk ook een beetje een rare vent. Beetje strange. Men You Hij was gefascineerd door literatuur. Las heel veel. Maakte zelf ook dichtbundels. En hij is uiteindelijk lid geworden van de Club van 27... waar Janis Joplin bij zat. Jim Hendrix en Brian Jones. En later ook Kurt Cobain, die... die... Die wilde er graag bij komen. Hè? Die heeft ook gezorgd dat hij op zijn 27 e leeftijd uit het leven stapte. En dat was zijn obsessie ook wel. Maar goed, hmm. Jim Morrison. In 1971 ging hij van ons heen. Maar was op deze dag was hij eigenlijk jarig. Okay. En 1966... Er waren echt veel bekender dan die jarig waren. Want dan heb je inderdaad... Dit dat vind ik wel heel leuk. Die Matthew Laberteau. En dan denk je, wie is dat? Maar dat was dat leuke jongetje. Albert Quinn uit het kleine huis op de prairie. Wat schattig. Echt schattig, hè? Ja. En Sinéad uh, Connor. Ja, de Connor. Ja, Connor. En, en Theo Maas. Wacht, even Troy nog even Al laten horen. Allemaal even terug. oud, hè? Gewoon. Dit was echt zo'n gaaf plaat, dit gewoon. Dramatiek ten top. Alleen met... Uh... Deze Shinido uh, Corner is het niet zo heel goed. Ze bipolaire stoornis heeft ze. En uiteindelijk ging dat heel slecht met haar. En dan op Facebook kan je dan allerlei berichten van haar vinden. En een van die berichten is dan dit. Oh, I'm not able to sleep all night. Nightmare. Just not able to make it outside the hospital. Echt een heel drama verhaal. Gewoon dat ze echt haar familieleden oproept om haar te helpen. Omdat ze er gewoon niet uitkomt. En dan wordt ze weer opgenomen in het ziekenhuis. En uiteindelijk heeft ze ook nog wel opgetreden hier in Nederland. In 2008 geloof ik, of 2000, nou je gewoon ergens in de 2000 heeft ze nog opgetreden... om uh, weer een beetje in structuren haar leven te krijgen. Maar goed, ze heeft dat allemaal niet zo makkelijk. Ze wordt vandaag trouwens 52, hè. Chinese ja. ook. Maar dat nummer wat je nou net draaide, hoe heette dat dan? Dat heette uh, Troy. Troy. Mas ik vind ja. dat een erg uh, gaaf nummer, ja. psychodelisch. Maar je, je schijnt ook het meest uh, goed te functioneren als artiest. Met het mooiste nummers als je gewoon... Niet helemaal... Uh, niet hem, ja, je in de momen, je ja, zit in de moment, maar dat je even weg bent. Nou ja, uiteindelijk heeft ze natuurlijk ook nog een foto verscheurd. Ik verscheurde je foto. What the fuck? Ja, van de paus. Van de paus, hè? Ja. ja ja, ja, ja, ja. Oh, Dan. goed bijzondere dame. Vandaag ook 52. Je, je noemde het al, Theo Maasen Het ja, bizar dat in Nederland die hele Zwarte pieten discussie... dat dat nog steeds niet is uitge -act. Ik vind het onbegrijpelijk. Van allebei de kanten, voor alle duidelijkheid.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 Nou, dat ja, Dat is het leukste om te doen. Het blijft zo. Een man met een scherp randje, volgens ja. mij. Goed, wie nog meer? Je... Ja, je hebt Kate Elisabeth Veugelen. Dat is een singer-songwriter. Niet Veugelen? Poegelen? Ja, ja, ik denk ook uh, dat, je eigenlijk, dat het Duits is van oorsprong. Ze heeft, okay. uh, ze heeft echt, uh, heel, uh, echt Don't Look Away en Chicago. Uh, ze heeft echt bekende nummers gemaakt. En, uh, ja, ik vind het wel leuk dat zij jaartjes heeft. Ik okay. wil ook wel meer van haar horen. Nou, degene eh, als ik het hoor, aan wie denk je dan? Ja, Balle Harry de... natuurlijk, hè? Ja, die is. Balle Harry, jarig. Hij wordt vandaag 34. En, uh, ja, een, een, een grote bokser is het er ook. Hey, dat was de afspraak niet. Ja. En Nicky Minaj? Ja. Die is ook nog jarig vandaag. Ook Nicky Minaj. Ja, die, is, uh, die wordt vandaag 36. Ja, Al ja. ja. oh, rekenen is zo moeilijk. Maar goed, ja. uh, verder als laatste wil ik nog even... Junkie XL wordt vandaag jarig. En Junkie XL, ja, die kent het ook uh, van dit. Oh, lekker. Hij wordt 51. Ook al in de 50. En de laatste plaat die je gemaakt hebt is voor een film. Oh, dit is lekker, zeg. Come Together van de Beatles... Voor Batman geloof ik, of voor die hele voor al die superhelden bij elkaar spelen. Daar heeft hij muziek voor gemaakt. En vroeger deed hij ook alleen maar een beetje, ja, disco-house, wat noemde je het? Tegenwoordig is het steeds meer gitaar wat hij verwerkt in zijn muziek. En dat, dat spreekt mij weer even meer aan. Goed. Ja, kan me voorstellen. Ja, zullen we, het is al over half, zullen we... Zullen we gelijk doorgaan naar het Zandvoortse Bericht. Ja, zullen we meteen doorgaan? Nee. Eh, dat is wel de gekheid. We gaan even een muziekje draaien. Het is wel weer de tijd voor een kerstplaat! In <laughs> Deze plaat, de Zandvoortse Berichten, je bent toe maar geleefd. De Killers, één keer het jaar draaien. Er is meer dan genoeg. A great big slate ride. Living proof it can last a long. Ja, Merry Christmas. Leuk hoor. Echt. De Killers. Iedereen probeert natuurlijk met kerst een goede kerstplaat te maken. En hopelijk dat hij dan weer 40 jaar mee kan. Maar ja, yeah, er blijft er maar één de beste. En dat is natuurlijk altijd weer van Wham en Last Christmas. Die blijf je gewoon echt bijna elk jaar gewoon weer terugkomen. Kijk ze er af, Ja, hap. Ja, precies. Nou, we gaan nu weer weg met John Lennon. We zijn dit jarenlang geleden al nog een keer. Goed, het is vijf over half tien. Wat later dan normaal. Maar wij moeten natuurlijk weer aantrekken zeggen. De Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. Vertel. Nou, wat ik heel leuk vind, op zondag 23 december... organiseert de Rotary Club Zandvoort de eerste Santa Run van Zandvoort. Initiatief lag een aantal jaar geleden bij de Rotary Club van Gorinchem. In de wordt er overal wordt er gerend... Maar uh, wij zijn wel vrij laat dan dat het meegedaan wordt. Maar uh, de start is dus op het Ratersplein bij de IJsbaan. En warming up, ta la la. Inschrijving, 12,50 volwassenen, kindertjes tot 135 centimeter. Dus stop even met groeien. Ze betalen slechts een tientje. Kinder die tot 100. Wat is dat voor discriminatie? Ja, onzin. Nee, nee, nee, ze betalen minder. Dus ja, is ze betalen minder. Maar positieve discriminatie. Ja, is posit ja, precies. Maar als maar je, zeg, als je maar nou, groot uitgevallen bent, dan mag je niet. Uh... Maar als je nou klein uitgevallen bent, uh, dat je als volwassen niet langer bent dan 1,35 betaalt, dan ook een tientje. Tadaa! Yeah, en ook dus, weer. Win-win ja. dan. Ja. Maar ja, Op de Zandvoortse website uh, uh, zandvoort.rotory.com ZantaRun.nl zonder www vindt u meer informatie en het Zandvoortse goede doel is de kinderkunstlijn en het is een prachtig initiatief in Zandvoort om kinderen in contact te brengen met kunst en hun creativiteit te stimuleren er is dus blijkbaar een centenpak dat je dan een week voor het evenement op vertoon van een de deelname ticket kan ophalen bij de kiosk van de ijsbaan op het Raadhuisplein of bij het Wapen van Zandvoort en uh, eigenlijk zegt Maarten Koper die de voorzitter is dat die hoopt op een jaarlijks terugkerend evenement hiervan okay. nou, dat vind ik wel leuk op zaterdag vandaag wordt om 11 uur tot met uh, 3 uur... wordt er in en rondom het jeugdhuis... achter de protestantse kerk uh, aan het kerkplein... een gezellige winter markt georganiseerd. Ja, deze creatieve markt is voor kinderen, maar ook voor volwassenen en uiteraard uh, welkom. Dus uh, ga die kant op. Het uh, is stichting Benja die twee jaar geleden opdracht uh, opgericht is... Uh, nadat uh, Martijn en Linda van Beek een half jaar in uh, Oeganda waren geweest... voor vrijwilligerswerk. Dus... Uh, Lopen even langs, ja. dames en heren. Uh, Kijk, hoor, je kunt voor 5 euro kerststukjes kopen. Grabbelton, 50 cent. Nou, nah, is hier wel goed om te weten. Ja, leuk. Nou, nog, uh, uh... Er is nog een uh, initiatief in Zandvoort Noord. Op 18 december zal het Zandvoortse Kamerkoor I Cantatori Allegri, verkleed in Dickensiaanse kledij, kledij. Christmaskerls zingen op de markt. En ze zingen voor het goede doel. En dat is dit jaar een korte vakantie voor kansarme kinderen en tieners uit Zandvoort. Er wordt gluwijn en warme chocolademelk geschonken. En u krijgt een kerstkrantje. En uh, ik ben er deze niet bij, want helaas, uh, ik heb dan weer een borrel op mijn werk. En daarom zing ik ook in het kerstscore. Maar daarnaast uh, zingt de uh, Icantatori ook op 22 december in het dorp. En tijdens de sprookjeswandeling. En ik heb begrepen dat het mannenkoor die dag ook zingt bij Albert Heijn. Maar je kijkt er dus heel vies wordt... bij. Is dat niet goed dan? Ja, ik vind het uh, een beetje vaag dat zo'n mannenkoor... dat hij dan een concert geeft in de hal bij Albert Heijn. Zoiets heb ik gelezen. Ik weet niet of het zo is. Oh. Maar ik vind het wel bijzonder. Uf. Toch? Uh, mm. Ja, ik snap niet helemaal wat... Uh, nou, allemaal, allemaal koren die uh, aan het bezig zijn. Yeah. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Je voelt het echt als concurrentie? Dat je denkt, van. Oh, um, wat... Nou, nou, nou ja, nou, misschien <laughs> gaan we er wel naast zingen. Okay. Uh, daarnaast is ook vandaag... Dat is de toneelvoorstelling Wim Hildering. Die is ook volgende week de 14 en de 15. Maar ik heb begrepen dat het al uitverkocht is. Oh. Maar volgende week heb je ook de opening van de IJsbaan. Uh, dit is op het Radelsplein om 5 uur s middags. Nou, Goed. Nou, dat is wel een leuke ding allemaal, toch? Ja, zeker. Er is weer genoeg te doen in Zandvoort. Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn, ja, is luisteren naar Toebak Leef. Even, even ja. een tip. Ik denk, nou, ik hoorde je net hoe ja, ik, ne ik het net. Ja, ik had even een kriebeltje. Ik heb nog, luk, luk, hoor. Neem het. even een slokje thee. Ja, geef me even een slokje thee. Nou, uh, tijd voor die de en Diegene die vandaag ook jarig is... Ja, we waren beiden vergeten. George moeten... Baker. George Baker. Hij wordt vandaag 74. Ah, dat is wel het nummer van hem. Echt. Zijn vader was trouwens een Italiaan, hè? Een Italiaan die in die oorlog, zeg maar, in Nederland dat was een Duitse. Duitse-Italiaan. Uitaling... Duitse-Italiaan. Oh. Uiteindelijk overleed hij al. Eind van de oorlog. Grote Grootgebrachte zijn grootouders. Goed, dit is een van de grote hits. Even naar de optreden. Dat we het allemaal nog even aan de bar zaten. Dat was niet echt helemaal helder meer. Er begon gewoon allerlei dingen op te schrijven. En daar kwam deze plaat uit vandaan. En Quentin Tarantino was natuurlijk bezig met een film. En dat heet Reserve Reservoir Dogs. Reservoir Dogs. En eh, toen dacht van, oh, ik van... ik zoek een beetje rare muziek nog. En deze Quentin Tarantino is natuurlijk helemaal een persoonlijkheid. Die gewoon echt zoveel video's heeft zitten kijken. Omdat zijn uh, moeder bij de videotheek werkte. En uh, hij bleef alleen thuis achter... Nou, ik heb wat CD's voor je meegenomen. Je noemt maar even kijken wat je ervan vindt. En er staan de meest gewelddadige films bij. En hij heeft alles zitten kijken. En al die scènes zaten in zijn hoofd. En dat zie je ook allemaal weer terugkomen in zijn films. Dat is een beetje het bekende verhaal van Quentin Tarantino. En je hoorde muziek van George Baker. Waarschijnlijk op een heel oud radiootje. Dacht je dacht: wat een rare leuke plaat die tegen mezelf, die wil ik in mijn film hebben. Nou, dat is uh, voor uh, George Baker in ieder geval uh, niet onverdienstelijk uh, nee, gebleven. Nee, ik denk he. dat hij daar lekker, uh, nee, ja, door Dat doorgecast heeft. Ja, heeft hij wel doorgecast. Hij is, en, uh, is ook zo bescheiden gebleven, die man. Ja, het is echt een leuke vent ook. Uh, leuk. hij, hij deed toen mee met uh, uh, dat programma van Ali B. Uh, uh, dat ze dan uh, een bekende rapper dan, uh, okay. met hem moest ruilen. Hoe uh, weet dit het nou? Uh, ja, ik weet wat je bedoelt. Van uh, Golden, we op gouden. Op, nou ja. op, de, op uh, volle toeren. Op volle toeren, he, he, ja. En die, die, die, die heb ik wel erg van genoten altijd. Hoe, ja, die kan er wel leuke dingen. Hoe de uh, muzikanten weten zij respect naar elkaar hebben. Ja, terwijl ze echt eigenlijk... heel ver uit elkaar vandaan liggen. Qua ja. ja. smaak. weet je een kuisplaat nooit kopen? Nee, ik wil echt wel van elkaar heen spugen in het begin. Maar, maar later denk je, nou, dat is toch altijd wel weer leuk. Maar, maar, ik weet dat. ik Zo'n rapper van binnen dan bij ja. hem, bij uh, George Baker. En toen zag hij die studio en die had zo van... Vet man... Jezus, al die gouden platen. Ja. weet je Waarom heb ik nooit van jou gehoord? Ja, duh, jij bent nog maar een klein piepkuikentje. Je komt ja. net kijken. Ja. Even ja. een van de laatste platen die uh, deze George Baker maakt, is dit. The in my heart today. En als je dan naar die muziek luistert op de achtergrond, je denk ik, gast, je hebt toch een hele dure studio? Maar waarvoor klinkt het dan zo heel goedkoop? Nou nee, goed, misschien had hij het even snel maar, ingespeeld. Maar is die Una Paloma Blanca, of was die ook van hem? Ja, die was ook van hem. Ja, nou die is helemaal wereldwijd. Ja uh... natuurlijk, maar goed, dat is even een ander kaliber. Hij zit thuis nog ook lekker te knutselen en tegenwoordig met de computer kan je heel veel. Maar ik ja. vond dit van een laag niveau. ik denk, gast, vond mij heb je een hartstikke mooie stem. De zorg even dat je wat meer instrumenten op de achtergrond neerzet. Dan klinkt het wat voller. Nou, maar komt hij ook in de top 1000 eigenlijk, die... Uh... Una Paloma Blanca? Ja, staat hij er ook wel Dat kan gewoon niet anders natuurlijk Ja. Ja, ik heb, ik heb een paar keer een documentaire over hem zitten, zitten kijken. En het is echt een leuke, geschikte kerel ja, ja, Goed, prima. het is vandaag natuurlijk... Uh, uh, Your days are over. Namelijk het is vandaag Hesjesdag, Gele Hesjesdag in Frankrijk. Ja. Het gaat gebeuren. Hier in Nederland is ook te demonstreren. Fritz van mij die gaat naar Amsterdam. Die gaat om de Stopra heen lopen demonstreren. Omdat het in Nederland, het financieel... Het, we hebben alles wel sluitende begroting. Maar Nederlanders zelf raken ra meer op, op achter. Die moeten steeds meer afleveren, afge afgeven om het allemaal maar sluiten te krijgen. Dus uiteindelijk uh, moeten we ook maar gaan protesteren. Dat brengt net zo slecht als de Fransen. Ja, ik, sorry, ik voel me niet aangesproken. Maar ja, misschien ben ik uh, uh, heel, heel zuinig of zo. Misschien is dat het. En uh, goed. Um, jij, de ja, ik de dat ik kijk, nee, er waren drie, drie mensen. Ja? En die zeggen ook van... Nou, wij, wij zijn klaar om hier kerst te vieren. Daar uh, in... Uh... In het centrum, maar dat doen ze, als dat goed is, gaan ze zelfs door tot Pasen. Ze zijn echt, echt helemaal begeisterd. Ja? En als je die leeftijd die ziet, 75 en zo, dat zijn dus mensen die gewoon al een leven lang uh, niet hebben bij willen leren... om verder te komen met leven. denk ik dan ook weer, nou, misschien. Och, maar... de invulling die net. Maar goed, maakt niet nee, uit. Nee, nee. <laughs> maar ja, ik ben heel, uh, ik ben heel benieuwd. Ja, ja, ze goed. zeggen van, het wordt een nieuwe revolutie. En uh, ik ben ook benieuwd wanneer de guillotine uh, tevoorschijn wordt gehaald. Nou, dat het, moet wel afgelopen zijn. Ik, ik hoorde wel in, in Frankrijk, of in Parijs alleen al lopen 8000 uh, agenten extra rond, geloof ja, ik. Ja. Die zijn er helemaal klaar voor. Uh, en in heel Frankrijk, ik weet niet hoeveel, duizenden extra agenten zijn ingezet... om de boel in goede banen te leiden. Omdat ze bang zijn dat het vandaag allemaal gaat gebeuren. Wat ze wel, de leider zeg maar, van de gele hesjes heeft gezegd... we gaan niet de stad in, we gaan de randweg oplopen. We gaan de, de grote weg oplopen. Want de relschoppers, die heb je er allemaal bij natuurlijk zitten... die willen de boel slopen, die gaan juist de stad in. Laat die de stad maar ingaan. Wij distancieren van de grote relschoppers. ons daarvan. Wij lopen de snelweg op. Wij leggen het verkeer wel lam... Maar goed, 70 van de mensen die in Frankrijk wonen... die steunen hun, dus die vinden dat niet erg. En daar kunnen ze ook niks mollen. Ja, er staat hier dus in heel Frankrijk... Ja? worden dus vandaag 89.000 agenten ingezet oh, om de orde te bewaken. Ja. is die 8.000 in Parijs. En het is dus ook zo dat het ministerie van buiten Buitenlandse Zaken... heeft het reisadvies voor Frankrijk aangescherpt... vanwege ja. de protesten door de gele hesjes. Nederlanders die naar Parijs en andere plaatsen willen... worden gewaarschuwd voor demonstraties en wegblokkades. Wees alert... En vermijd plekken waar demonstraties zijn. Ja. Dus uh, ja, ik... Uh... Nou, om nog maar even... Uh... Ja, heel veel winkels ook. Hebben hun nou. ruiten ruimte al dichtgetimmerd, hè? Blijven, ja. we, blijven gesloten. God, de... Nou, maar even zeg, om het sfeertje goed te krijgen. Misschien helpt het wel. Ja, misschien krijgen we een kerstreces dan. Ja, dat, Een kerstfilter dan. Je denkt van, nou, misschien helpt dit. Je weet het allemaal niet. Het is ook winderig buiten. Ik ga je niet de straten op, hè? Blijf lekker bij de kerstboom. Laat het geel hesje nou maar even in de auto liggen. Kom. Doe even niet zo gek, joh. Maar hij, hij, hij was zo geweldig, die Macron, met zijn speech... toen, uh, toen yeah? het uh, zoveel jaar vrede was. Het uh, ja, oh, was hij geweldig. Zei, ja, je zag Trump zag je je, hè, echt je... wegtrekken krijgen. Want Trump kreeg er een beetje van langs. Het ja, was... ja, heeft Trump het soms een beetje in gang gezet? Oh, dat zou ik nog Om kunnen? die Macron even een lesje te leren. Dat oh, zou ook nog kunnen, zeg maar. Dat weet ik niet. Maar ja, wanneer gaan ze in Amerika zulke protesten doen? Want daar zijn ook wel hele grote verschillen tussen arm en rijk. Dat is zeker waar. Maar ja, goed. Trump uh, spreekt voor de, de laag uh, opgeleide. Dus die, uh, ja. hij zei, heeft zeg maar al het gele hesje al aangetrokken. Dus dat het? dat. Ja. Ja. ja. En dat zijn haar ook geel. We wachten het allemaal weer af hoe dit gaat aflopen. Uh, Toeback de Radio. Tot de tien uur slap gaan we En hier leuk plaatje zoals deze: de carousel. You the next best thing. But you can ride in without a name. They get out the palm leaves, I'll heal the new king Can handle the prize of fame Can handle the prize of fame Boy you got it all planned like a millionaire wedding Boy that's got no Shortcuts save time De radio En de Carousel. Oh, wat een leuke plaat. Towns of Saints. Ja, soms gaat het helemaal niet over kerst. Maar er zit wel het kerstgevoel erin. Daar ben ik altijd naar op zoek. Om daar weer eens wat andere plaatjes op de radio te slingeren. Ja, er is wel weer een nieuwe versie van uh, Last Christmas uit. Van De Paul Waves. Maar ja, goed, of ik hier nou echt ga draaien. Weet ik vind het echt een heel traag plaatje. Maar goed, ik zie dat jij uh, op internet aan het kijken bent... hoe kan je zonder koffer uh, inchecken Reizen, bij Rijner. Dat was een man, die was heel slim om uh, allerlei bagage in zijn jassen met, uh, met veiligheidsvelden vast te maken. Yeah. Onderbroek dichtmaken en dan kan je ook weer allemaal sokken in doen. <laughs> Echt yeah. Heel slim. Ik zal het even delen op onze tijdlijn. Hij is gewoon te leuk. Ja, dat is wel heel handig. Want uh, ja, je krijgt het gemaakt met de vliegtaks. Ja. En de vliegtaks... Uh... Er wordt 7,50 euro als je bijvoorbeeld naar Parijs gaat vliegen. Nou, dat vind ik niet erg, die vliegtuig. Want het is zo achterlijk goedkoop allemaal. Ja, het is echt En ik vind het gewoon geld. zo slecht... dat de trein is gewoon duurder dan het vliegtuig. Ja. En dan denk ik van, de vliegtuigen vervuilen het meest. Kom jongens, doe dan do, do, do even andersom. De, de, dat die vliegtuig die moet dan eigenlijk naar de treinen gaan... zodat die dan iets goedkoper kunnen. Ja. Nou, ja, goed, denk, gaat zeg dat wel... gebeuren? Wat gaan ze ja. met dat geld doen wat binnenkomt? Uh, dat gaat gewoon de staatskas. Ja, ja staatskas. Ja, sorry. Maar ja, ik zag laatst ook weer ergens ja. dat de trein het openbaar vervoer helemaal gratis dus Ik weet niet meer waar. Maar ja. dan denk ik van ja, dat is. Uh, dan kan je een heleboel dingen. Kan je dus. Uh, Kijk, het vliegen niet, maar gewoon treinen, bussen. Ja. Doe dat gewoon. Ja, het zal natuurlijk mooi zijn als we gewoon. Ja, als we echt wat meer. Uh, goed. Ja, tegenwoordig krijg je al een beetje. Uh, uh, schaamte als je met vliegtuig vliegtuig uh, gaat, dat je denkt van ja, als jij gaat naar Parijs, dat is ook zo goedkoop. Ik bedoel, wij schamen ons zelf ook al een beetje dat we zo makkelijk even heen en weer gaan. Voor drie dagen eigenlijk. Ja, dat is echt een beetje belachelijk eigenlijk ja. ook gewoon. Je kan ook met de trein gaan, We proberen steeds meer te motiveren. En de NS heeft ook extra trein ingezet. Dus er is, zij zijn er allemaal klaar voor hoor. Ja, Luxemburg is dat dus. Hè? Die maakt als eerste land ter wereld openbaar vervoer gratis. Vanaf de aankomende zomer tram, trein en bus. Ik denk van nou ja, als je dat doet... dan, ja. uh, dan, dan krijg je mensen echt wel uit de auto. Maar je zag ook Maar mensen... zorg ook wel dat, de lijnen, uh, dat, er, dat er lijnen zijn die uh, wel blijven gaan. Want ik hoorde gisteren weer dat in Sparndam... die heeft dan een klein busje nummer 14. Ja. En die schijnt misschien helemaal opgeheven te worden. Dan is dat dorp helemaal verstoken van openbaar vervoer. Oh. Dus mensen die kinderen hebben die naar school moeten... ja, dat, uh, dat is gewoon lastig. Dan, moet, dan moeten ze op de fiets... En het is, je hebt er altijd wind tegen, daar uh, half volle in. Spardam. Ja, dat is altijd de afzink. Dus, ja. Daar komen de, de grote wielrenners vandaan. Nou, ja, ik denk zelf, zeg maar, uh, daar, Frankrijk geloof ik al, binnen Europa is het 7 euro uh, zeg maar, uh, uh, vliegtax. En uh, ja, dat is niet zoveel. Dus heel veel mensen denken, boh, pak me helemaal niet uit, joh. Weet je wel? Eigenlijk moet je gewoon binnen Europa, als je dan met de vliegtuig gaat, 100 euro. En hoe verder weg je gaat met de vliegtuig, hoe goedkoper, goedkoper het wordt ja Want dan denk ik, ja, daar kan ik niet met de boot heen. Of kan ik niet met de trein heen. Dat wordt nog te gek. Dus je moet het omdraaien. Je moet gaan 7 euro binnen Europa. Kom op, zeg. Daar moet je de grote prijzen op vragen. Ja. Dat is... Dat, dat Als je moet... inderdaad naar Praag gaat of zo. Ja, dat is een hele lange treinreis. Ja, en? En, en het vliegen is dan inderdaad uh, ook heel goedkoop. Ja, dan denk je. Ja, ik zit ook wel heel lang in de trein. Hm. Maar, maar maak er wat van in die trein. Dat die inderdaad goedkoper is. Ja. En zorg dus er ook dat je een leuke... Uh, een, weer zo'n leuke restauratiewagon hebt. Waar je gewoon lekker uh, een borreltje kunnen halen s'avonds. Of uh, gewoon wat drinken. Wat gezelligs. Ja. En volgens mij kan de trein er goed winst uit halen. Hè? Als je echt een wagon maakt die gezellig is. Ja. En dat je daar gewoon. Uh, nou, je, je kan uh, lekker fris drinken, uh, iets eten en. Uh, Volgens mij kan dat best wel lucratief zijn. Het kan uh, best wel, uh, ja, dat is misschien wel echt een toevoeging in plaats van krap zitten in het vliegtuig. Dat je gewoon echt al, je reis begint al als je in de trein stapt. Ja, en dan ga je in de trein en uh, dan ga je daar gewoon even. Er is een lekker muziekje, je neemt er een wijntje en uh, uh, een leuke gezellige barkeeper en uh, er zitten mensen. Je kan contacten maken, je kan een dat ja, kan een vliegtuig namen kopen, hoor. Ja, ja nee, de vliegtuig kan dat niet. Je, je kan ver. je niet bewegen in een vliegtuig. Maar goed, de laatste plaat voor tien uur. Oh, dan laten we. Ik weer zo ver. ver. Yeah. That is eels. The demonstration. Jesus. dit hoor. Deconstruction van EELS. En zo heet de CD ook. Today's the day is ook zo'n single die erop te vinden is. Och, ik kan het wel waarderen. Van die freaks. gewoon allemaal het Novakant voor de soul. Van die nerds achter een toetsenbord met zo'n bril op. Je maakt de muziek. Dat spreekt tot de verbeelding. Want je denkt, ja, ik ben ook een beetje een nerd. Ik sta ook een beetje naast de maatschappij. Het ja. zit me ook allemaal niet mee. Pak, pak dat gele esje. ik ga de straat op. Zoiets. Nou, ja, even iets vredigs. Ja, iets vredigs. Wij hebben Sorry. altijd die zandsculptuur zomers... maar nu is er een kindje Jezus van zand gemaakt... in een heel bijzondere kerststal op het Sint-Pietersplein. Is dat wat de bedoeling? En er is een Nederlandse dame die daaraan mee heeft mogen werken... en ja? ze is nog steeds onder de indruk van de opening. Dat is 7, 7 december geopend... Het hele plein vol met mensen. En het ziet er echt geweldig uit. Ik heb hem gedeeld op Facebook. Ga eens kijken hoe mooi die geworden is. Het is echt gigantisch. Dat dat echt je heel denk, mooi. Is dat, dat van denk, wow. zand? Ja, en ze hebben het wel uh, overdekt gemaakt. Er zit een soort uh, iets met glas omheen zo. Oké. Okay. En uh, zodat het uh, niet beschadigd kan worden. Nee. En uh, nou, het is echt een, uh, een parel. Een parel een om te zien. parel. Hier is altijd even mooi. Maar dit is toch niet even... Ja, dit, uh, dit slaat op, Maar ja, het is natuurlijk ook het bijbelverhaal. En uh, alles. De drie ja. koningen. En de os en de ezel. En ja, die, het, is, die, uh, die, het is wel even doorbijt. Want je wil je eigenlijk niet aan blootstellen als zo'n verhaal natuurlijk. Maar goed, het is toch ja. mooi om te zien als je dan als, als kunst naar kijkt, zeg maar. Ja, nou zeker goed zeker weten. Uh, straks, de goedemorgen Zandvoort. En wij spreken elkaar volgende week weer. is volgende week? Hopelijk Hier. is Mark er dan weer. Ja, dat is wel weer eens leuk. Hoor. Wordt wel weer de tijd. Mark, kom hoor. Hey, hoi. Hoi. Doei. ZFN wenst jullie allemaal fijne dagen... En